Um, Ad, uh, Balk vindt het artikel van Siem te lang. God verhoede dat hij het er laat overmaken, dat zou een ramp zijn. Hoe lang was jouw artikel inderdaad? Uh, hoe lang was mijn artikel? Uh, 1, 2, 11. En dat van Siem? Uh, 8 à 9. Maar als je bij mij de illustraties eraf had. Je op op Dan heeft ze jouw artikel gewoon als voorbeeld genomen. Maar die andere artikelen heeft ze natuurlijk nooit gekeken. Daar heeft ze geen tijd voor <lacht> Je zou het denken. Ze zijn inderdaad allemaal drie of vier bladzijden. Ja. Zie je wel. In ieder geval een argument. Dank je. Mevrouw De Nooyer kan het publiceren. Maar ik heb het bezwaar tegen dat in de noten de namen van de correspondenten worden genoemd. Waarom? Dat doen we altijd.